Uur. Door meegens met het NOS Journaal. Roermond dreigt ramptoeristen te gaan bekeuren. Veel mensen komen naar de hoogwatergebieden om even te kijken of foto's te maken. De gemeente kreeg daar veel klachten over. De veiligheidsregio Limburg-Noord roept al sinds gisteren op... om vooral niet naar de overstroomde gebieden te komen. Maar omdat die oproepen nauwelijks effect lijken te hebben... dreigt de gemeente nu met boetes. De hoogwaterpiek van de Maas ligt nu in Midden- en Noord-Limburg... bij Roermond en Venlo... De piek gaat volgens de veiligheidsregio waarschijnlijk twee dagen aanhouden. In de dorpen Halen en Horn in de gemeente Leudal moeten een aantal bewoners direct hun huizen uit. Uiterlijk één uur moeten ze weg zijn. De gemeente Leudal vreest voor overstromingen. In het zuiden van Limburg is het gevaar nu geweken. In Meersen en omgeving mogen geëvacueerden sinds vanochtend naar hun huis terug. Op Giro 777, bedoeld voor hulp aan getroffenen van de overstromingen in Limburg... is inmiddels meer dan 1 miljoen euro binnengekomen. Meer dan 20.000 mensen hebben geld gegeven. Het Nationaal Rampenfonds stelde Giro 777 gisteren open... voor hulp aan de slachtoffers. De Amerikaanse president Biden vindt dat social media platforms... als Facebook, Twitter en YouTube coronadoden op hun geweten hebben... door het toelaten van desinformatie over vaccins. Dat meldt The Guardian... De enige pandemie die we nu nog hebben vindt plaats onder ongevaccineerden en er overlijden mensen, zei Biden. Volgens beleidsmakers in Amerika hadden de platforms eerder en strenger moeten optreden om de verspreiding van valse informatie tegen te gaan. Facebook zegt dat de beschuldiging niet op feiten is gebaseerd en dat ze hun gebruikers juist voorzien van betrouwbare informatie. Het weer in het zuiden en oosten, nog wat bewolking, maar geleidelijk breekt vanuit het noorden de zon door... Het Kan in het binnenland 26 graden worden. In het westen blijft het iets koeler. Morgen eerst wat nevel of mist, maar daarna ook weer zonnig met wat stapelwolken en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen knoop het en Velsen een file met een kwartier vertraging.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 Oh get to you. Aan de telefoon hebben we inmiddels een waarschijnlijk uitreigende Dick Hulzenbos, die net van de tennisbaan af komt rennen. Goedemiddag, ja. Goedemorgen. dat is gelukt, ja. Nou, dat is helemaal gelukt. Hè. Fijn dat het nummer nog even door dat kan nu nog even bijkomen. Ja, nee hoor, het gaat helemaal goed. Het gaat helemaal goed. Oké, okay, nou dan eerst wat we willen weten natuurlijk. Heeft gewonnen of was het gewoon even een oefening? een Nou, uh, als ik het hele leven ben, zijn we gestopt bij 5-5. Ah, oké. Okay. Dus, dus een heel eerlijk leuk spelletje. Ja, niemand geworden, niemand verloren. Nou, dat klinkt in ieder geval als een goed begin van de zaterdag. Ja. Um, ja, en we willen het natuurlijk graag weten, in het kader van... Alle ontwikkelingen die hier gebeuren. Op het gebied van corona. Op het gebied van de bedrijven die overeind willen blijven staan. En hard aan het vechten zijn. Uh, hoe gaat het met OBZ. En de ondernemers natuurlijk binnen OBZ. Nou, dat is een heel uh, wisselend antwoord is dat. Er zijn ondernemers die hebben het heel goed gedaan in deze periode. Kijk maar bijvoorbeeld naar aannemers of bouwers of loodgieters. Die hadden werk volop. En de horeca heeft het ook uh, gewoon heel slecht gehad. Dat, uh, ja, dat is heel, heel, uh, heel makkelijk. En, en die hebben proberen te overleven. En ja. Uh, nou ja, tot nu toe lijkt het nog te gaan. Maar helemaal zeker weet je nog niet. Nee. Even een vraag, misschien voor luisteraars, want we hebben natuurlijk uh, vaak praten we over ondernemers uh, en dan denken de mensen heel snel dat we alleen maar praten over de horecatak. Uh, dus ja. OBZ, welke, wat voor soort bedrijven zitten allemaal in OBZ? Ja, In nou, OBZ zitten de verenigingen. Dus niet uh, individuele bedrijven. Wij ja. zijn de koepel van de ondernemersverenigingen. Ja. Dan moeten we denken aan de oude OVZ, dat is uh, het dorp. Uh, uh, de strandpachters zitten daarin. De strandventers zitten daarin. De horeca zit daarin. Hoteloverleg zit erin. Maar ook, en dat is uh, vorig jaar voor elkaar gekomen, zijn we op het moment met de bedrijfstreinen. De vereniging van de bedrijfstreinen. Want Zandvoort is inderdaad meer dan horeca en ja. uh, nou, dat is ook heel belangrijk dat die er ook uh, bij zitten. Dus uh, zijn we zijn wat breder dan alleen horeca. Juist, dus alles zit erin. Van de winkels, ja. tot de horeca, ja. tot het strand, ja. tot de bedrijventreinen. Ja, in principe gewoon. En wij proberen binnen het OBZ met elkaar uh, gezamenlijk, uh, nou ja, uh, tot ideeën te komen, elkaar ook te helpen, te ondersteunen, het overleg met de gemeente te structureren en dat soort dingen. Ja, maar de, de, de huisartsen of de architecten en zo, die zitten er nog niet in. Nou, als ze geen lid zijn van de vereniging, de verenigingen zijn dus lid van, het, uh, van de koepel. Juist, Je, dit zijn wel nog... bij Als ze niet bij een vereniging zitten, zijn ze er niet, uh, uh, niet bij. Ja. Maar we bijvoorbeeld, we zijn wel aan het nadenken. over zo'n sector die voor Zandvoort best nog als in de toekomst interessant zou kunnen zijn, zou de zorgsector kunnen zijn. kom ja. even op het vlak van die huisartsen. Wat we zeggen eigenlijk, de verbreding van Zandvoort zou ook wel eens iets kunnen betekenen dat we in de zorg wat meer gaan doen. Uh, want dan heb je ook bijvoorbeeld in de andere maanden, dan alleen de zomermaanden, heb je de mensen in Zandvoort. Ja. Dus dat zijn wel ideeën die er, die er leven. Nou, dat is meteen een mooie oproep uh, voor de zorgsector, om eens met elkaar ja. rond de tafel te gaan zitten en zeggen goh, gaan we ons ook verenigen en dan deel uitmaken van OBZ? Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Met allemaal het doel van uh, de toekomst. Hè? Want alles is uh, geënt op wat, wat willen we met z'n allen en wat wil die sector. Maar ja. je moet ook een bepaald uh, ja, idee krijgen wat uh, waar ze naartoe willen. Ja, dat is, uh, dat is logisch. Um... Oké, okay, en nu gaan we met de bedrijven. De gemeente, die uh, ondersteunt de bedrijven die, uh, die, en de sectoren ja. die het uh, moeilijk hebben. Uh, loopt dat goed? Ja, dat moet ik echt zeggen. Ik bedoel, er wordt wel zo uh, wat gezegd tegen de gemeente, maar ik vind dat ze enorm goed hebben meegedacht en meegeholpen. We hebben ook heel veel overleg gehad. Uh, vorig jaar, met name en ook dit, sorry, dit, je moet al denken die begon corona ook alweer ja. <laughs> we hebben heel veel overleg gehad met elkaar en kijken wat kan er wel en wat kan er niet nou, dat zien we aan de verbreding van de terrassen dat zagen we het idee van de halterstraat uh, gedeeltelijk afsluiten om de terrassen wat meer de kansen te geven dus ik moet echt zeggen, daar is, daar is wel goed mee gedacht en uh, ja nou dat kan ik niet anders zeggen, dat is, dat is prima gegaan en in, in principe ook nog een, een redelijk steunpakket uh, hier en daar ja. Dus, de, de... Nee, en het en werkt dus ook als je gewoon met elkaar in gesprek bent. Want dan kom je tot, uh, tot iets gemeenschappelijks. Dus dat is ook dus uh, die idee van de OVD. We zijn niet tegenover elkaar, maar we zijn met elkaar bezig met de Zandvoortse economie. Oké, okay. dan heb ik meteen een andere vraag. Zit er de vastgoed uh, uh, onder Oh, ook? sorry. Ja, ja, ja, ja, ja. <coughs> ja. ja zie je wel. Ik wist dat ik er een ging vergeten. Ja, de Vereniging van Eigenaren van het Vastgoed... Zitten ook in onze club. Ah, oké. Okay. Ja. Ik, ik, ik hoor natuurlijk wel eens wat, uh, wat gemopper van mensen over de huur. Maar ik hoor ook eigenlijk heel veel positieve geluiden van uh, mensen die zeggen... nou, uh, de veel eigenaren zijn toch wel bereid om uh, ja. samen ja. door te praten. Ja, het zijn net mensen. Ze zijn niet allemaal gelijk. Ja, nee. dus, dus de meesten doen ik uh, denk echt mee met hun huurder. Dus wat ze hebben ook niks baat bij als die wegvallen. En zijn er zijn ook die wat starrer zijn daarin. Maar over het algemeen hoor ik wel goede verhalen dat men toch echt wat mee wil denken. Ja. Ja. Nou, dat... En dan hebben we nog een beetje de dat vorig jaar de zomer redelijk doorgekomen is. Dat er nog wat kon. En nu kon natuurlijk ook na verloop van tijd er weer wat. Dus laten we hopen dat de schade wat beperkt blijft. Ja, ja nou, Marcel Busker zei net terecht uh, dat ja. de Zandvoort uh, gezegend is met een, uh, het, het, het feit dat we een hele mooie badplaats zijn. En dat ja. is als mensen alles op rood gaat, dat is de toeristen die komen uit het buitenland, maar dat de toeristen in Nederland zeggen van ja, dan moeten we toch ergens naartoe en dan gaan we maar naar Zandvoort. Ja, ja precies. Nou, dat is, dat is op zich goed. Dus we hebben nog een beetje uh, gelukje bij een ongelukje, laten we zo maar zeggen. Ja. Ja. ja, Dus nou ja, eigenlijk moet ik zeggen, maar ja, uh, het is ook landelijk beeld hoor, we horen nog heel weinig faillissement in de horeca. Dat ja. is ook, er wordt ook als landen wel eens de verbazing uitgesproken. Maar ik verklaar het ook wel dat veel mensen nou heel veel geleend hebben of uh, op de pof geleefd hebben. Dus uh, uh, het zou best wel zijn dat er nog wel zo'n een klap gaat komen. Ja. Maar goed, in Zandvoort, als het, het zo'n zo mooie zomer blijft, dan moet het toch redelijk gaan. Behalve natuurlijk de nachthoreca. Die heeft het uh, natuurlijk ja. wel slecht. Ja, ja. Die, die hebben natuurlijk aan kleinere zaken vaak. Uh, kunnen anderhalve ja. meter moeilijk handhaven. Ja. Dat is echt gewoon een, een dilemma. Ja, dat is ook uh, echt uh, lastig. Ja, ja, dat goed. Nou, maar ja, goed. Ik, vind dat, ik vind dat wel een hele moeilijke discussie. Want kijk maar wat er gebeurd is toen het weer vrijgelaten werd. Hoe, hoe snel het misgaat. Ja, nou ja, zoals op, ik haal, haal, haal nog bus Busker nog maar een keer. Uh, misgaat, ja, ja uh, wat meten ze, besmettingen of meten ze ziekenhuisopnames? Uh, dat is ook wat, nee, nee, ze <coughs> doen er. maar goed, ik zag nu ook dat de ziekenhuisopnames ook weer aan het stijgen zijn, dus dat, dat is geen goede zaak. Nee, nee ze, ze waren altijd dat meten, want ik zit ook in een ander overleg met ons, dus ze ja. meten altijd de ziekenhuisopnames in de IC, want dat was cruciaal. Ja. Maar ja, goed, het aantal besmettingen gaat vroeg of laat wel vertalen in toch meer ziekte, ook bij de jongeren nog wel. Ja. Kijk, de meeste die blijven een beetje ziek, maar er zijn toch wel die erg ziek worden. En je bent echt ziek hoor, heb ik wel van mensen gehoord. Ja, ik, ik weet het zeker. Ik heb uh, nou ja, zelf de dingen meegemaakt. Maar ik geef ook les ja. op een school. En ik moet eerlijk zeggen, uh, mijn studenten die, uh, die willen echt gewoon weer een stukje vrijheid terug hebben. Uh, ja. uh, en ik, ik, ik heb er inmiddels wel al tientallen die, uh, die besmet zijn. Ja, maar... ja, daarom. Dus dat is wel... het is... en, je, en je snapt het zo. Je snapt het zo wel. De ondernemer wil het, de bezoeker wil het, iedereen wil het. Ja. Maar goed, laten we hopen dat we nou, er een beetje verstand bij hebben... en dat we toch nog een goede zomer gaan maken in Zandvoort. Ja, maar we zijn nog niet helemaal klaar natuurlijk. Nee nee, nee, nee, nee, zeker niet. We hebben natuurlijk ook nog allerlei dingen op het gebied van bedrijventerreinen... die ontwikkeld worden in Zandvoort. Ja, uh, ja. En, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat daar nou wat gebeurt. Ja. Nee, we, niet... ja, we zijn ook uh, bezig met uh, gesprekken en dat in het kader van de omgevingsvisie hebben we dat gedaan. Ja. Maar dat doen we ook in het kader van het convenant wat we gaan opstellen met de gemeente, hopelijk uh, dat is de wens. Dat we inderdaad naar meer diversiteit van de economie gaan kijken en dat we ook ja. gaan kijken wat op het bedrijventerrein kan. Daarvoor zijn wij ook uh, heel aantrukkelijk voor een, uh, een betere verbinding met de bedrijventrein. Dat niet alles door het dorp uh, heen hoeft. Ja, dat is, ook dus, klein, ja. dat, is wel, dat zijn van die gesprekken die we voeren. Maar het is wel moeilijk, want het gaat over een stuk natuur. Maar ja soms, ja, soms moet je keuzes maken. Nu gaat het door de bewoonde over een hele. eigenlijk de wegen die daar niet voor zijn uh, gemaakt. Ja. Ja, ja, misschien moet je ook kiezen voor soms bedrijfsvoering die niet te veel transport met zich meebrengt. Dat kan natuurlijk, hm. maar het is altijd, als je een bedrijf zijn dan zal er altijd wat komen. Ja, natuurlijk. Dat is dan, kijk, uh, de, kijk, ook, ook de ZZT'ers zijn ook wat ideeën, dat we zeggen, nou we, we moeten kijken in lege gebouwen... ...dat wat meer ZZT plekken kunnen komen, op het strand zou het ook wat meer kunnen. Dus dat is oké, okay, maar dat, ja, dat is niet de grote, grote groep natuurlijk. Dat ook gewoon mensen die met hun handen willen werken en kunnen werken en daar moet je ook een plek voor hebben. Ja, dat is absoluut waar. Wij ZZP'ers, uh, wij tikken ons met onze handen alleen maar. Dat is, uh... Ja, daarom. En ja. ik bedoel, en er zijn ook mensen die daar gewoon het goed in hebben, en, uh, nou ja, dus dat, dat moet je ook faciliteren. Ja. Maar nou, ik vind het wel een goed idee, om er wat meer plekken voor ZZP'ers hebben. Misschien dat de mensen uit andere omgevingen dan ook gewoon alleen maar vanwege de inspirerende omgeving in Zandvoort... Uh, ja, dat kan. En, en dan met name, jij jij ook buiten seizoen, ik, bijvoorbeeld de strand, ja, in seizoen is het druk genoeg, maar de buiten zou best interessant kunnen zijn. Ik kom dus zo, zo zit je wel te denken aan de verbreding van de economie. En dat doet allemaal toch mee die OBZ? Nou, nee, nou het, het komt ook omdat we gewoon met elkaar praten en dan ja. kan je elkaar inspireren. Dat is, en dat was vroeger niet, dat waren allemaal losse verenigingen. Op zich ah. natuurlijk wel dat er zoveel verenigingen zijn in één gemeente, maar goed, dat is wel maar zo. Ach, uh, Mark Rutte zei toch de eerste in Nederland, uh, uh, twee mensen in een kerk hebben, er komt een derde bij en dan krijg je een kerk, splitsing. Dus dat zal hier ook ja. wel zo zijn, uh. Ja, ja, ja, ja. ja, Maar het is wel echt een beetje iets meer voor Zandvoort, hoor. Dat iedereen zijn eigen clubje wil hebben. Maar we zijn blij dat met OBZ, nou, dat is nou vier, vijf jaar geleden weer een keer bijgekomen, dat we in ieder geval uh, met elkaar bij elkaar zitten en uh, goede gesprekken voeren. En, en, en elkaar stimuleren, ja. ja. Dat is heel belangrijk, dat, vooral dat stimuleren natuurlijk op positieve manier. Absoluut, en, ja. Maakt OBZ dan bijvoorbeeld ook uh, uh, druk over uh, of zet zich in of we uh, hebben moeienis met uh, woonruimte? Want als je zegt, ja, we willen uh, werk hebben voor mensen in de industrie of ja. in de productie, ja. dan moeten er ook sociale huurwoningen zijn, want die mensen verdienen meestal niet genoeg om een huis van een ton of zes ja. te kopen. Nee, ik ben gewoon heel inderdaad, daar we nog niet heel, heel direct mee bezig. Nee, ook omdat de ruimte wat beperkter is, maar ja. als het kan, uh, dan zou het goed zijn. Dan nou, Kijk bijvoorbeeld naar het uh, nieuwbouwplan van uh, Strijder. Daar ja. zijn we bijvoorbeeld voor. Want ja. daar komen woningen terug. Dat zal niet allemaal sociale woningbouw zijn, maar zo moet je het wel uh, doen. Ja. Ja. Dat is inderdaad natuurlijk het volgende onderwerp. Maar dat is een probleem is het aantal woningen. En de plekken. Ja. Kijk, dat is natuurlijk het, het, het mooie van Zandvoort is dat het beperkt is, maar ja, dat is ook het nadeel, want je, je, je grenzen zijn wel bepalend, je zit aan de ene kant ga je de zee in, aan de andere kant geen natuur in. Dat, dat is zeker waar, maar er zijn natuurlijk ook wel ja. mensen, en dan kom ik misschien toch wel weer bij een deelvereniging aan, die, uh, ja. uh, die zeggen ja. van ja, ik heb een leuk pand, te maak ik er maar lekker een pensioentje van een hotelletje van, want dan loop ik binnen. Kijk, je zou best wel eens kunnen zeggen, nou, je zou daar wat kunnen uh, slopen en iets uh, gods, uh, en meer terugzetten, maar goed dat is wel een heel heikel onderwerp is zant <hatië incoming> <t Wesley> Nou, dat ga ik wel bewaren voor een andere uitzending. <mexicans> ja, dat is een anders. Nee, maar je zien het toch wel eens... Kijk, op een gegeven moment toch binnen de bestaande contouren dat moet je een plek gaan zoeken. Ja. Ja, en dan kom je ook wel eens op een aantal dingen en denk je, nou, dit ziet er niet helemaal meer uit. Laat ik daar iets nieuws uh, neerzetten. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ondanks mijn katholieke achtergrond heb ik niet zoveel met heilige huisjes, dus ik vind dat we dat vooral moeten doen. Ja, nee, nee, maar dit, ik bedoel, wat natuurlijk ook, ook dus antwoord. van dus kinderen moeten ook een huis vinden. Daarom. En dat speelt overal, dus dat is wel een... Uh... Kijk, wat er nu in andere gemeenten zijn, nou weet je, dan gaan we bedrijventerreinen uh, woningbouw maken. Maar wij zeggen altijd, nee, je moet ook, ook bedrijvigheid in die sfeer uh, handhaven. Ja. Want ook, je hebt je garage bij, je hebt je loodgieter nodig, nou, noem maar op. Ja, de diversiteit in het bedrijfsleven is natuurlijk ook belangrijk, om niet helemaal ja. kwetsbaar te worden. Nee, nee, nee, nee, want kijk, als we twee hele slechte zomers achter elkaar krijgen, ja, dan is de economie uh, weer, uh, staat weer meer onder druk. Ik ben het, uh, ik ben het zelfs helemaal met u eens. Uh, nou, je nou. <laughs> ik, ik, ik kunt eens nagaan, dat is president. Ik we heb wel geen kritische vragen meer bedenken, maar dus, het komt goed ja. uit, want ik ben aan het einde van het interview. Oké, okay, maar dus... ik, ik probeer ook altijd de, de, de, de, de, de positiviteit met elkaar te zoeken. Natuurlijk. Ik bedoel, maar... De problemen vind je al snel genoeg. Nou, bedankt voor deze wijze woorden. Uh, okay. En heel veel succes uh, met het ja. tennissen en een mooi weekend. Hetzelfde, ziens. Dag. Dag. This is a note to life, this is a note to love, this is a note that birds can sing about. The winter is past and flowers appear on earth, the rains are over and gone. Scream as loud as you can, the season of singing has come. And at last, I should love myself too, cause the more I do, the more love I can give to you. As my soul lies unpeacefully in the grass, breathe in the air and breathe out, I'm happy as I am the best of Goedemiddag, als het goed is, heb ik aan de telefoon Linda Oudendijk. Dat klopt helemaal. Nou, ja. dat is hartstikke fijn. Linda ja. Oudendijk, en die komt iets vertellen over de Formule 1 en Pluspunt. Ik ben heel erg geïntegreerd nu. Ja. ja. Um, we dachten, aangezien de Formule 1 naar het dorp komt... in het weekend van 3 september... nou, ze zijn er natuurlijk al eerder, maar ja. dat het dan helemaal los gaat... leek het ons wel leuk om... Um, met pluspunt een opwarmertje... te creëren... dat ook de bewoners... van Zandvoort zelf... ja, op die manier een beetje... in contact komen alvast met Formule 1. Ja. Spannend. Um, dus wij zorgen op 16 augustus... zal ik gewoon even direct vertellen wat we gaan doen? Vertel. Dat was... Ja, Vertel. <laughs> uh, 16 augustus van 2 tot half 4... Uh, zal er... Uh, een safety car... Uh, voor de deur staan bij de blauwe tram ja. en uh, die kan dan bezocht worden, daar kan je mee op de foto. Uh, dat is een uh, zilveren Mercedes-AMG GT. Nou, misschien is dat voor de kenners uh, <laughs> uh, iets waarvan ze denken van wow, oké, okay. nou dan komen we zeker langs. Ja. Um, het is natuurlijk indrukwekkend om zo'n auto even van dichtbij en het echt te kunnen zien. Um, en deze rijdt ook uh, uh, mee met de Formule 1 uh, in Zandvoort. Kijk, het dus gewoon um, een Als er onveilige car. situaties ontstaan natuurlijk. Ja. Sorry, wat, wat zei het je tussen, hoor? Het is dus een echte safety car, deze Mercedes-AMG. Uh, het is niet een auto die er voor de show staat, maar die gewoon echt mee rijdt in de Formule 1. Precies, ja. Ja. Um, dus dit zal uh, maandag 16 augustus van 2 tot half 4 zijn. Daar kun je gewoon gratis uh, heen komen. Uh, nou ja, of het is natuurlijk iets leuks voor uh, oma en kleindochter... of vader en zoon of uh, nou ja, een leuke familie aangelegenheid in ieder geval. Ja. Um, dus daar zullen wij dan staan met... Uh, dan kunt u ook een kopje koffie en thee uh, drinken. En dat is gewoon geheel gratis. En dan is op dezelfde, in dezelfde week op vrijdag, 20 augustus. Uh, dan komt om twee uur tot half vier in de grote zaal van de blauwe tram... Uh, Jan Lammers en een collega uh, van hem, Maaike de Roever... die komen in geuren en kleuren vertellen over de Formule 1 toen en nu. En uh, ja, Jan Lammers zal ook voor de meeste mensen een, een echte zandvoorter... Uh, die zelf heeft meegereden vroeger met de Formule 1. En nu uh, sportief directeur is en woordvoerder van de Dutch GP. Dus uh, die komt wat vertellen. Nou, dat, wordt heel over... dat wordt heel spannend en dat is uh, hoe laat? Uh, dat is van 2 tot half vier, dezelfde tijd. En dat zal zijn in de grote zaal in de blauwe tram. En de kosten hiervan zijn 2,50. vijftig. Uh, en dan is het ook inclusief een uh, kopje koffie met wat lekkers. Het is ook voor jong en oud. En um, daarvoor is het wel de bedoeling dat, uh, dat u zich daarvoor opgeeft. En dat kan uh, met een mailtje naar mij of uh, telefonisch. Dat zullen wij allemaal op de website zetten, ook van pluspunt. Ja. Um, dus ja, ik zou zeggen, geef u op. Er zijn er natuurlijk uh, ja, door de huidige omstandigheden een beperkt aantal kaarten zoals het nu is uh, beschikbaar. We zullen zien wat dan de regels zijn. Maar voor nu zijn er uh, 30 uh, plekken en het is nog niet gecommuniceerd. Dus je kunt er nu als eerste bij zijn. Aha, ja. we hebben een primeur. Ja, maar het is een primeur, dames en heren. Ja. Dus uh, ik zal ik mijn mailadres even opgeven. Ja, dat zou ik zeker doen. Uh, als u dat ja. durft tenminste. Hè? Want ik weet niet hoe enthousiast onze luisteraars nu gaan uh, mailen. Nou, dat is uh, l.oudendijk. En daar kunt u dan een mailtje naar sturen om u op te geven. Geef daar ook eventjes bij uw eigen gegevens. Uh, telefoonnummer, naam. En uh, dan kunnen we altijd contact opnemen als er nog iets aan de hand is. En zeg ook even met hoeveel persoon u dan wilt komen. Oké, okay, haalt u nog één keer het e-mailadres in rustig, zodat de luisteraars die natuurlijk onverwacht dit krijgen even een pen en papier kunnen pakken ondertussen. Uh, dat hebben ze nu vast gedaan. En dan, dan nog één keer het e-mailadres. <laughs> ja, dat is de L van Linda.oudendijkplus.zandvoort.nl Dus l.oudendijk.plus.zandvoort.nl nou, dat moet in ieder geval lukken om daar wat te gaan reserveren. Ja, toch? Ja, zeker. Dus jullie hebben twee uh, mooie activiteiten om het dorp al uh, op te warmen voor de Formule 1. Ja, inderdaad. Nou, dat is heel erg goed nieuws. Uh, maar ik heb ook begrepen dat jullie ook nogal iets gaan doen met Burendag. Ja, nou dat is meer iets wat de mensen zelf kunnen organiseren. Wat de inwoners oh. zelf kunnen organiseren. Dit is een... Uh, dit wordt voor de vijftiende keer georganiseerd, Burendag... door Douwe, Egbert en het Oranjefonds. En uh, daar kunnen bewoners een budget aan vragen. En daar willen wij toch even op wijzen... omdat niet iedereen daarvan op de hoogte is. Uh, dus dan kun je een, ja, van buurtbingo tot uh, muziek op balkons... of uh, gezamenlijk tonieren, spelletjesmiddag of iets dergelijks... organiseren in het weekend van 24, 25 en 26 september... Um, dus daar kun je dan via www.burendag.nl, uh, daar vindt u alle informatie, uh, dan, wordt u ook, uh, dan kunt u zich inschrijven met andere buren samen om iets te gaan organiseren en een uh, mooi bedrag aan te vragen daarvoor. Oké, okay. www.burendag.nl. Ja, en... Um, ja, het doel is natuurlijk gewoon gezellig samenkomen en elkaar wat beter leren kennen, en dit door middel van allerlei leuke activiteiten die de mensen, dus zelf kunnen organiseren. Um, en als er hulp bij nodig is, dan, nou ja, kunt u dus weer contact opnemen met uh, ja, personen bij Pluspunt uh, in de Vlemingstraat of bij de Blauwe Tram. En, uh, als er iets aan anders kunt u ook mij dus altijd een mailtje sturen... weer op l.oudendijk.plus.zandvoort.nl. Nou, dat is uh, fijn. En dan hebben we nog even een andere vraag. Uh, straks is de Formule 1 en dan is uh, Zandvoort op slot voor mensen van buiten. Maar uh, gaan de activiteiten bij Pluspunt uh, tijdens de Formule 1 dagen ook wel gewoon door? Is Pluspunt uh, gewoon open en bereikbaar op die dagen? Van wat ik weet... Uh, ja. In het weekend, wij zijn sowieso op de uh, vrijdag gewoon nog uh, aanwezig. Uh, er zijn natuurlijk ook door de omstandigheden, lopen niet alle activiteiten zoals uh, uh, de voorgaande jaren, zeg maar, liepen. Dus uh, er, wordt, uh, er is veel ook uh, opgestart, nieuw. Wij horen trouwens ook heel graag als mensen nieuwe activiteiten, als er behoefte is aan nieuwe activiteiten. Dus uh, heeft u zoiets van, ik wil heel graag. Uh, Tafel tennissen of iets dergelijks. Dan uh, laat het ons weten. Of darten of een borreltje drinken. Of weet je, het maakt niet uit wat u wilt. Uh, u kunt altijd contact opnemen en dan eventjes het voorleggen. Want wij gaan het, ja, ons grote doel is natuurlijk dat mensen niet gewoon alleen maar thuis blijven zitten in hun eentje, maar lekker de deur uitgaan en elkaar ontmoeten. Um, wij gaan, uh, wat ons betreft, gewoon door. Um, dus in ieder geval, de vrijdag ben ik aanwezig. En ik zal nog eventjes gaan kijken wat er verder gaande is uh, dat weekend. Maar dit, de Formule 1, uh, nou ja, ik noem het ook een opwarmer. Het is echt, ja. dat is wel echt voor dat weekend. Ja, dat is er ruim voor. Dus de, de, dat gaat in ieder geval tot die tijd allemaal helemaal gewoon door. Uh, ja. En plus heeft zich altijd om mensen te, te blijven steunen, ook tijdens dat weekend, toch? Zeker weten, ja. zeker weten. Ja hoor. Nou, dat klinkt ook ja. ontzettend goed. En uh, uh, als die Mercedes daar uh, staat, mogen we dan ook een rietje maken op het louis Nee, helaas. Nee. Ik heb het ook geprobeerd. Ik wilde eigenlijk... <laughs> ik zei ook van, kunnen we niet uh, zorgen dat er een aantal mensen een rietje mogen maken? Nee, maar het is allemaal toch te kwetsbaar. En um, ja, het wordt echt uh, op slot gedaan. Ja. Um, want daar zitten aardig wat kosten aan verbonden als daar iets misgaat. Dat uh, kan ik dus me helemaal voorstellen. Dat willen we niet op ons geweten hebben. Ja, dat, dat kunnen we ons helemaal voorstellen. Ja. Uh, nou, bedankt voor deze uh, update. Um, ja. Mensen kunnen zich opgeven. Uh, de Burendag komt er ook aan. Kunnen mensen ideeën voor insturen. Ja. Uh, wordt er Mag gedaan? ik nog één ding toevoegen? Ja, heel veel. Um, want uh, wij hebben bijvoorbeeld op de woensdagochtend... Uh, is er een koffieochtend uh, oh. van tien tot twaalf. Waar ook... Uh, Echt nog wel uh, wat uh, plekjes zijn voor gezellige nieuwe personen. Uh, het is al een hele gezellige ochtend, maar uh, daar bent u ook van harte welkom. En uh, daarnaast, uh, ja, biljarten willen we ook weer mee gaan starten. Dus weet je, schroom niet om eventjes een telefoontje te plegen naar een van de balies bij Pluspunt of bij de Blauwe Tram. Uh, want dan kunnen we u wat meer informatie verstrekken... wat er nu allemaal gaande is. Ja. Die woensdagochtend, koffieochtend... is die in de Vleemingstraat of in de Blauwe Tram? Die is in de Blauwe Tram. Die is in de Blauwe Tram. Ja. En dat biljarten? Uh, dat is uh, in de Blauwe Tram ook. Uh -huh. En we zijn nu aan het kijken of we nog wat meer kunnen organiseren. Dus uh, we willen op de vrijdag ook... Uh, uh, donderdag... Uh, even kijken hoor. Vrijdag is er plek zeg maar voor vrijspelen van uh, biljarters... En waarschijnlijk wordt er op de donderdag binnenkort een, uh, vanaf september hebben we het nu over. Oh, ja. uh, om dan uh, ook iets van een les weer te gaan organiseren. Dus daar kunnen mensen zich ook voor op gaan geven. Ja, sorry. Ik hoorde in. gisteren van een collega van mij, ik ben uh, Pim Groof, uh, dat de blauwe tram gaat verbouwd worden. Zeker het keukentje daar in, de, in het café, de horeca. Waardoor het uh, biljart moet verdwijnen. Het biljart staat nu in een grote zaal. Ja, maar daar zijn we aan het britsen. Oeh. Maar daar is ook uh, biljart. Oh, nou dan moet ik eerst goed gaan kijken hoe dat in elkaar zit. Ja, ja, ja. Nou, ja nee, het dit, maar ja. het wordt op verschillende dagen en tijden natuurlijk georganiseerd. En wij kijken gewoon elke keer van wat is er nog meer gaande. Ja, ja, ja. En ja. kan dit samen gaan. Ja, want een uh, biljart kan je niet zomaar even opzij zetten natuurlijk. Nee, het is niet hetzelfde biljart wat in het café staat. Er staat oh, een ander biljart okay. nu in de... Oh, vandaag. Um, Oké, okay, sorry. Dat is... Ja, wat ik nee. van de mannen heb vernomen... die, ja, ja. Uh, waar, uh, die nieuw biljarten uh, op de vrijdag... Uh, dat het een, uh, een mooiere en betere tafel is dan de ander. Dus nou, ze zijn er in ieder geval heel blij mee. Nou, kijk eens aan. En ik weet ook dat de tafel die er nu uh, staat... nog in het café, dat die uh, ook uh, beschikbaar is uh, voor afname. Dus dat die volgens mij... Uh, uh, ja, als u, een, uh, als u een tafel zoekt voor in uw uh, uh, café of restaurant, dan is die ook beschikbaar. Nou, ja, voor op zolder. Hè? Wie weet, als in je een ruimte studio. hebt. Ja, ja. ja. Dat wel spannend. Uh, en, en er is natuurlijk ook, uh, als het goed is, een biljartgroep. Is die alweer gestart in de Flemmingstraat? Want daar is ook een biljartgroep. Uh, daar ben, ik ben uh, nog niet zo heel lang werkzaam ah. bij, uh, bij Pluspunt. Ah, okay. En ik werk zelf in de blauwe tram, dus daar ben ik het meest van op de hoogte. Um, maar uh, ja, ja, als jullie dat zeggen, dan nou, geloof men... ik dat graag. Maar dat weet, daar kan ik zelf even niks over zeggen. Maar mensen die het er over willen weten, die kunnen gewoon contact opnemen met Pluspunt. Zeker, zeker. En dan kunnen ja. ze dat allemaal verder horen. En anders kijken in de Zandvoertse krant in de kalender met alle agendapunten van Pluspunt. Precies, daar staat het ook altijd op, ja. Dat gaat zeker goed komen. Nou, ja. hartstikke leuk. Uh, een heel enthousiast verhaal. En ik kom zeker kijken naar deze zilvergrijze Mercedes-AMG en andere bellen. Ja, toch wel <coughs> indrukwekkend, hè? <laughs> ja, ja, als het maar leuk is voor een foto op de social media. Precies, precies. Dus ik kom even kijken en uh, de luisteraars uh, kunnen zich ook nog opgeven bij jou... als ze naar de lezing willen met uh, Jan Lammers en... En de andere nog? Ja, en uh, zijn collega Maaike de Roever. Ja. Ja, okay. Hartstikke goed. Uh, en bedankt voor deze bijdrage op deze mooie okay. zaterdagochtend. Nou, heel erg bedankt voor deze optie. En een uh, hele fijne dag en mooie uitzending. Bedankt. Succes! Bedankt, dag. Dag. En daar zijn we weer, luisteraars, naar dit uh, prachtige stuk uh, dynamische muziek. Uh, ik ben even vergeten van wie het ook alweer was. Inhalen. Het was in Inhaler. It won't always be like this. Nou, en dat gaat het zeker niet zijn, want we hebben aan de telefoon uh, Lester Ellenkamp. Dag, Lester. Ja, goeie, goeiemorgen. Goeiemorgen, ah, je bent er. Ja. Gelukkig. Ja, uh, ik ben uh, heel uh, verrast jou de telefoon te hebben. Want je hebt natuurlijk nergens tijd voor. Met alleen maar het oefenen, en wat racen. Ja, ja klopt. Ja, ik had, uh, inderdaad, uh, uh, vorige week had ik uh, mijn race op uh, Spa of Ja. En de senioren. Ja. Nou, uh, mensen kennen jou nog misschien niet. Dus ik ga maar even kort aankondigen wie je precies bent. Uh, ja. Dit is de carter Lester Ellenkamp. En die doet allerlei ongelofelijke dingen. Tenminste, de pers schrijft lovende woorden over je. Hij doet het ongelofelijke uh, met zijn podiumplaats op de tweede ronde. Hij heeft zijn eigen website. Uh, ga zo maar door. Je bent gewoon een, uh, een beroemdheid op uh, autosportgebied aan het worden. Ja, ja dat, dat dan weer uh, nog niet. Maar uh, ja, het gaat inderdaad uh, erg lekker Inderdaad de laatste tijd. Nou, even vertel eens, Lester. Die cards, die gaan best wel hard, lijkt mij. Uh, ja. En jij hebt wel niet eens uh, je brommerijbewijs. Nee, nee, nee, klopt. Uh, uh, mijn card die gaat ongeveer uh, ja, rond de 120 op de rechterende. Dat, uh, ja. Dat is en een Skelter die 120 rijdt. Denk... Ja, klopt. Bon. Wauw. Oké, okay, vertel dus, verder. De... Ja, en uh, ook de gemiddelde snelheid ligt natuurlijk best wel hoog, omdat het zijn natuurlijk best wel compacte kleine kast, dus je kan best wel hard door de bocht, hè? waardoor ook de uh, gemiddelde snelheid heel uh, hoog ligt. Dus uh, het is echt heel uh, intensief zeg maar, op die manier. is dus, uh, echt puur uh, het racen, zeg maar. En is dat niet uh, um, uh, eng en gevaarlijk? Uh, ja, sommige mensen zouden dat misschien vinden, maar ja, als je daarmee bezig bent, dan uh, kan je geen snelle rondes neerzetten. Dus ik ben daar tijdens dus het rijden totaal niet mee bezig. Nee, maar je houdt toch wel een klein beetje de veiligheid in acht? Of denk je van, nou, gewoon plank gas, ik zie het wel. Ja, nee, natuurlijk, de veiligheid. Je ja. wil natuurlijk niet onnodige risico's nemen. Dus je bent natuurlijk wel erbij met je hoofd, zeg maar. Je, doet, je maakt je actie wanneer het nodig is, maar niet wanneer het niet kan. Maar zo'n zo zo zo uh, kart is natuurlijk wel duur. Uh, ja, dat klopt, ja. ja. Dat, uh, sowieso, de kartsport in het algemeen is best duur, inderdaad, ja. ja. Dus, uh, dat je... is uh, jammer, maar het is het, het is het zeker waard in ieder geval. Uh, ja. en, en, en als jij dus niet aan het karten bent, dan heb je alleen maar krantenwijken, bezorg je pizza's en andere dingen? Uh, nee, ik ben eigenlijk naast de karten heel veel bezig met mijn best doen op school. Dus, uh... <laughs> oh, wat een goede student. Wat voor school doe je? Uh, ik zit uh, nu op de HAVO, vier HAVO. Ik ben nu over naar vijf HAVO. Dus volgend jaar ga ik vijf HAVO doen op, uh, op het ECL in Haarlem. Oké, okay, dus het gaat de combinatie met het uh, karten gaat wel uh, goed met school? Ja, ja. En ja, mijn school houdt daar heel goed rekening mee. Die geeft me ook uh, vrij voor een uh, vrijstelling. Hè, zodat ik uh, uh, al uh, vaak op de donderdag of vrijdag naar het karten uh, kan. Zodat ik ook kan trainen. Ja. Dus uh, dat is super fijn. School werkt daar super goed in mee. Ja, natuurlijk. En dat moeten ze ook wel, hè. Want ik weet uit ervaring dat dus de regeling topsport is in het onderwijs. Dus de ja, scholen goed. moeten dat ondersteunen. Ja, klopt, ja. ja. Uh, een, een andere belangrijke vraag natuurlijk is... Uh, wat zijn jouw ambities? Uh, ja, ik wil echt gewoon uh, zo ver mogelijk doorgroeien in de kartsport. En echt uh, ja, uh, het meeste eruit halen wat erin zit, zeg maar. En dat gaat vanaf nu echt... Ja, eigenlijk vanaf dat ik dus... Uh, want vorig jaar heette ik nog junior worden. En uh, dit jaar ben ik overgestapt naar de senior. En dat gaat meteen eigenlijk heel erg goed. Dus uh, mijn, mijn doel is eigenlijk om gewoon voor dit jaar in ieder geval uh, zoveel mogelijk podiumplekken uh, te behalen. Ik had uh, De eerste wedstrijd uh, was ik uh, twee keer uh, uitgevallen. Dus dat is een beetje een slechte start wat betreft het kampioenschap. Ja. Maar ik wil in ieder geval dit jaar uh, alle wedstrijden uh, ja, eigenlijk zoveel mogelijk op het podium eindigen. En uh, uh, ook zo hoog mogelijk in het kampioenschap uh, eindigen. En volgend jaar echt gewoon uh, knallen voor het kampioenschap ook. Wauw. Dat is denk ik, een behoorlijke ambitie. Um, ja, klopt. Maar goed, kijk, als ik zeg senior, ik ben blij dat je dat zegt hoor. Als ik nu zeg senior, dan denk ik altijd van 50 plus. Maar uh, 15 plus kun je ook al senior zijn. Dus nu ja, moet ja, een stuk klopt. jonger ineens. Dus, uh, vanaf, ja, vanaf uh, 15 jaar kan je aan de senior uh, meenemen, uh, mee deelnemen. Ja. En dat is eigenlijk vanaf 15 jaar. Maar dan krijg je er ook uh, uh, mensen in die uh, al in de twintig zijn. Dus dat maakt eigenlijk leuk. Dat is echt wel heel... Groot groot startveld ook is... en echt alle leeftijdscategorieën, zeg maar. Ja. En ook mensen waar je mee rijdt... met heel veel ervaring. Dat is superleuk. En dan even een andere vraag. Uh, Zo'n zo kart is natuurlijk een klein wagentje... maar moet je er ook een beetje klein voor zijn? Of je, ma maakt het niet uit hoe lang je bent? Uh, ja, het is eigenlijk... Uh, het is handig natuurlijk om uh, klein te zijn. Want dan... Ja, je wilt zo compact mogelijk in je kart zijn... zodat je zo min mogelijk wind ook uh, vangt. Voor ja. de regen is het wel handig om uh, lang te zijn... voor je gewicht, zeg maar... Want in de, uh, de kartsport uh, werk je heel veel met je gewicht. Ja. Uh, dus dan kan je goed je gewicht naar buiten uh, uh, verplaatsen. Zodat hij uh, beter optilt, als het op ware. En dan kan je in de, helemaal in de regen. Dan ligt je kart echt veel beter. Ja. Uh, maar je, je hoeft niet per se heel super klein te zijn. Of zo. Uh, klein en dik is natuurlijk. Ik dus ben het zelf nog best ]ste. wel lang, dus uh, dat is uh, goed te doen. Hoe lang ben jij? Uh, ja, ik ben ongeveer uh, ja, richting 81. Uh, uh... Dan ben je niet klein, nee. Nee, niet klein, nee. Nee, dus dat... Uh, oh, en je wordt natuurlijk nog langer, want je bent pas 15. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus en... uh, ik moet niet te veel gaan groeien, want dan uh, zou het in mijn nadeel kunnen werken. Maar, uh... Nou, dan heb je dat kampioenschap binnen. Maar wat wil je daarna doen? Want je, je, je, je karten... Ik heb gewoon nooit gehoord van een karte van 40 jaar oud. Nee, klopt. Nee, daarna... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk uh, over een uh, lange tijd, dus op korte termijn... Dat uh, vertelde ik net uh, dat ja. dat het een uh, doelen zijn en op de lange termijn moeten we even uh, ja moeten we eigenlijk gewoon kijken uh, hoe het allemaal loopt. Het is natuurlijk uh, best wel uh, duur als je echt steeds verder wilt komen natuurlijk. Dus uh, als je zou uh, familie vier willen gaan rijden, wat een paar vanaf de senioren hebben gedaan, uh, daar ben je gewoon echt heel veel uh, uh, geld uh, daaraan kwijt. Dus dat is gewoon ja, voor ons we rijden eigenlijk met een wat kleiner budget, dus dat is eigenlijk niet te doen. Dus, uh... Ja, dat, dat snap ik. Maar uh, je hebt een prachtige website en uh, heb je dan ook sponsors bijvoorbeeld om uh, uh, dit allemaal mogelijk te maken? Uh, uh, ja, eigenlijk mijn vader is mijn grootste sponsor. Copernicus Interchange Technology. Dus uh, dat is een bedrijf van mijn vader en die sponsort eigenlijk mijn hele carrière. Wow. En ik ben ook zeker op zoek naar sponsors inderdaad. Dus, uh... Wauw, dat is fantastisch. En je wordt nu ook steeds bekender. Willen alle mensen met je op de foto uh... Dat toch niet? Ik krijg wel steeds uh, superleuke reacties van mensen over, over stukjes in de krant en zo en uh, interviewtjes. Dus dat is wel superleuk uh, om dat te horen natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Ik uh, hoop dat je echt uh, uh, hier nog heel lang, uh, nou, heel lang uh, dat je er hier flink mee doorgaat. En dat je straks ja. uh, gewoon meer sponsors krijgt om, uh, om het door te zetten. Want je ja, hebt wel het ja. talent, denk ja, ik. Ja, dat zou super fijn zijn. Ja, ja, klopt. Dan. En, uh, uh, dan zou ik inderdaad ook meerdere kampioenschappen kunnen rijden, wat je ook veel ziet. EK zou ik ook nog heel graag willen rijden, maar dat is natuurlijk toch een stuk duurder. Dus uh, ja, dat zou heel gaaf zijn als ik een paar sponsors erbij zou krijgen die me daarin kunnen ondersteunen. Ja, en je, het Zandvoortse bedrijfsleven moet er gewoon de hand in één staan. We hadden net de voorzitter van de Zandvoortse ondernemersvereniging aan de telefoon. Dus volgens mij moeten wij gewoon zorgen dat we Zandvoort op de kaart gaan zetten op deze manier. Ja, ja, dat zou leuk zijn, ja. Ja, en dan mag je, uh, dit is natuurlijk geen echte baan, maar ben je wel eens met, je, uh, met een kart over het circuit gereden? Uh, nee, dat niet. Dat is natuurlijk een uh, grote uh, baan en dat is voor die uh, voor die, die uh, hele hoge toe uh, drijft dat uh, niet te doen. Uh, dat is een beetje te dat lang. Dan, uh, ja, ja, klopt, te lang inderdaad. Dat is niet goed voor die motorblokjes. Oké, okay. ja, ja, af en toe. Ik kijk op jouw website en ik zie jou zitten en ik denk, nou, uh, dat ziet er toch echt niet uit als een veredelde Skelter. Dit is gewoon een, een mini-raceauto. Ja, ja, geloof is natuurlijk heel erg ver ontwikkeld die cars. Dus uh, het zijn echt, uh, ja, eigenlijk gewoon uh, kleine raceauto's inderdaad. Dus, uh, ja, mooi. Maar... Nou, ik... En ja, Max, uh, uh, Piem Groof, onze technicus, die, die zegt, uh, Max is toch ook zo begonnen met kaarten. Ja, klopt, ja. Die is inderdaad in de kartsport begonnen. En dan, ja, inderdaad, wat kleinere kampioenschappen is weer begonnen. De Europese is je dan gaan rijden uiteindelijk WK. En vanuit WK zie je, volgens mij, de muze 3 is meteen één keer gaan en zo. Dat weet ik niet precies. Maar die is inderdaad in de kartsport begonnen, ja. Ja, dan moeten we volgens mij gewoon echt jou gaan ondersteunen. En een goed contact afsluiten als we sponsor worden. Dat worden we later allemaal vanzelf rijk. Ja, ja, dat uh, vind ik een heel goed plan. Ja, als we Red Bull ons moet uitkopen, dan, uh, dan uh, is het allemaal ja. goed gekomen. Ja, goed plan. Nou, zie, dan uh, gaan we na de uitzending nog eens een keer over praten, met je vader erbij. Uh, ja, dat is, dat is goed. Maar uh, even serieus, uh, mensen die in Zandvoort iets meer van jou willen weten of willen zien, waar kunnen die terecht? Uh, ja, die kunnen, uh, die, die kunnen op mijn website terecht of ze kunnen mij uh, via Instagram benaderen. Lester Ellenkamp, ja. dus uh, ja. Oké, okay. en jouw website is? Uh, mijn website is uh, lesterkarting.nl Lesterkarting.nl En ja. de ja. Instagram is lesterellenkamp? Uh, Lester Ellenkamp, uh, gewoon, ja. Oké, okay. heb je ook toevallig een Facebookpagina? Uh, nee, dat niet. Je kunt nee. het ook eventueel... Uh, ze kunnen mij ook, ook uh, eventueel uh, bellen op mijn uh, telefoonnummer. Nee, dat gaan we niet doen. Uh, voor je het weet, word je platgebeld. Dus mensen oh, kunnen ja. gewoon op de website kijken. Lesterkarting.nl uh, En uh, de, de iets wat jongere luisteraars onder ons... die kunnen op Instagram uh, uh, jou ja. ook gewoon terugvinden. Um, ja. En de oudere luisteraars, nou die kunnen gewoon op, uh, les, op, de, op de website kijken. Geen helaas, web, geen Facebook. Ik. Ja. Nee, klopt. Geen, dat, dat heb ik uh, nog niet, helaas. Nee, nou, <laughs> Moet ik misschien een keertje naar gaan kijken. <laughs> Laat je vader dat maar doen. <laughs> ja. Oké, okay. ik wil zeggen bedankt. Uh, wat ja. ga je dit weekend doen? Wat zei je? Wat ga je dit weekend doen? Uh, dit weekend uh, heb ik uh, qua karten niks, een weekje rust. En dan uh, volgende week ga ik weer uh, me voorbereiden op mijn volgende races uh, op uh, Eindhoven weer. Oké, okay, dan heb ik nog één andere vraag. Het is motorsport. En dan denken mensen altijd van, uh, je zit alleen maar. Maar moet je nou ook uh, fysiek allerlei uh, dingen doen? Oefenen, trainen, een goede conditie hebben? Of maakt dat niet zo ja. heel veel uit? Ja, nee, het is inderdaad Het is best wel... Uh, uh, uh, helemaal de, de, de, de races zelf zijn eigenlijk best wel intensief. Omdat je uh, vooral je concentratie die je erbij moet hebben. Maar ook, uh, uh, sommige baas zijn ook best wel fysiek, best wel zwaar. Vooral voor je nekspieren. Ja. Dus uh, ja, het is inderdaad, het is niet niks, zeg maar. Je moet wel echt, uh, om echt goed te kunnen presteren, moet je echt uh, fysiek goed in uh, staat zijn. Dus uh, zelf doe ik ook aan uh, hardlopen, af en toe om gewoon fit te blijven. Op die manier. Oké. Okay. Nou, je bent, het is een pittige en een zware sport. Ook nog eens een keer een fysiek uh, goede conditie, geestelijk goede ja. conditie. Uh, volgens mij uh, ga jij uh, nog heel veel succes hebben. En dan hoop ik jou uh, binnenkort nog een keer in de radio te hebben naar je volgende uh, overwinning of race. Ja, ja zeker. Nou, daar kijk ik naar uit. Oké, okay, dankjewel. Okay, en een heel dan. fijn weekend. Ja, hetzelfde. Dag Lester. Doei. Inside my heart there's an emptiness A heavy hate on a hollow chest So I'm spoken like a disease Is the way to incomplete me Is this the... Is low. I'm looking for. Just let it go, join the ride. Without the law there ain't hi I -ai. high. -ai, hi -ai, hi -ai. Cause all we need is love, but love needs sacrifice. But it's sure worth the price if you get it right. Cause way up in the sky. Slow Or is this the high high hi, We gaan fluitend uit bijna. Dit was natuurlijk uh, de Young Rising Suns, uh, high. En uh, dat was helemaal in het kader van, uh, van Leicester... die op 15-jarige leeftijd een topsporter aan het worden is. Um, we gaan nu naar de agenda. Bij, de, vandaag is de gelegenheid om stil te staan... bij de heftige nieuwsweek die achter ons ligt. Tijd voor bezinning bij de Protestantse Kerk. De Protestantse Kerk is daarvoor open morgen van 11 tot 3. De Kofferbakmarkt is op zondag 25 juli op het Gasthuisplein. Uh, en daar kunt u op kofferbak... kofferbakmarktzandvoort.nl voor meer informatie kijken. U kunt er natuurlijk gewoon naartoe gaan en daar gewoon lekker koopjes slaan. Hele leuke dingen te vinden. En zeker uh, na de afgelopen coronaperiode waar heel weinig verkocht kon worden... en heel veel mensen hun huis gingen opruimen... vindt u daar gegarandeerd leuke cadeautjes, al is het al voor de kerst. Pride at the Beach is op 2 tot en met 5 augustus. U kunt de informatie vinden op pride.amsterdam. Schuinstreepje events, schuinstreepje Pride at the Beach. Maar u kunt gewoon ook op de Facebookpagina van Pride at the Beach kijken. En ik kan u verklappen dat er één deze dag ook een eigen internetpagina is van Pride at the Beach in Zandvoort. Dus maakt u zich geen zorgen. Kijk gewoon eventjes op de Facebookpagina, kunt u alles lezen. Expositie Ode aan het landschap is nog tot 25 augustus te zien in het Zandvoorts Museum. Ook Pluspunt en de Blauwe Tram zijn de activiteiten langzaam weer aan het opstarten. Uh, u kunt ook terecht op het nieuwe poppenmuseum museum van het Zandvoort Museum in het Raadhuis. Uh, en dat is ook dagelijks open van 10 tot 4 als ik het goed heb. En daar kunt u prachtige oude skelters en dergelijke zien. En u kunt ook genieten van mooie oude muziekinstrumenten. Niet oude muziekinstrumenten, maar grammofoonplaten die allemaal mechanisch gedraaid kunnen worden. of Van die mooie grammofoons met zo'n grote toeter eraan vast. Uh, we hebben ook nog een hele uh, leuk nieuws voor u. Want we gaan terug naar de jaren 80 met Velofsky. In, het nieuwe, af, in de nieuwe aflevering van het ZFM-programma De Krochten is woensdagavond op 21 juli Velofsky te gast. Samen met haar gaan de presentatoren de luisteraars meenemen naar het begin van de jaren 80. Nou, dat wordt ook een hele gezellige avond, het kan niet anders. Uh, deze uitzending kunt u nog terugluisteren op maandag tussen 10 en 12. De interviews zijn ook per stuk terug te luisteren via www.zfmzandvoort.nl interviews De techniek was aan de handen van Pim Groof, de jingles en muziekkoordraaien en Jelmer Kuiper. De redacties zoals altijd Gert van Kuik en de presentatie was door mij rooiedongen. Heel veel succes.